1 uur. Het NOS-journaal. Door Megens. Goedemiddag. ECB pompt bijna 500 miljard euro in banken. Ook Abfacabo roept op tot lerarenstaking. En verkeersborden aangepast voor kleurenblinden. Het is vrijwel overal droog, alleen in het zuidwesten kan het wat regenen. In het noordoosten is de zon ook af en toe te zien. Vijf graden is het in het zuidoosten, acht graden in het noordwesten. Morgen de hele dag bewolkt en vooral in het oosten wat regen. Het wordt morgen en vrijdag met maximaal rond 10 graden behoorlijk zacht. De Europese bank, de ECB, gaat bijna 500 miljard euro lenen aan Europese banken. Het gaat om leningen met een looptijd van drie jaar tegen een rente van 1%. Op de vrije markt moeten ze soms wel tot 4% betalen... In totaal hebben zich 523 Europese banken gemeld voor een lening bij de ECB. De lage rente en de relatief lange looptijd moeten de financiële positie van de banken verbeteren. En een nieuwe kredietcrisis bij de banken voorkomen. Door de financiële crisis zijn banken uiterst terughoudend om van elkaar of aan elkaar geld te lenen. Financieel redacteur André Meijnema. Het goedkope geld wordt gulzig opgedronken door ruim 500 banken. Precies zoals bankpresident Mario Draghi van de Europese Centrale Bank het graag wilde. Want geld is schaars en duur door de schuldencrisis. Met die bijna 500 miljard euro wordt het drooglopen van het financiële verkeer voorkomen. De vraag is ook veel groter dan verwacht en dat kan twee dingen betekenen. De nood aan geld is enorm hoog. Of banken zien in het goedkope geld een uitgelezen kans om zich te versterken. Banken kunnen bijvoorbeeld met het goedkope geleende geld... staatsschuld opkopen van bijvoorbeeld Italië, Spanje of Frankrijk. Daarvoor ligt de rente een stuk hoger dan de rente voor het geleende geld... en kan er dus goed aan verdiend worden... Winst die de bank hard nodig heeft om de buffers te versterken. Met geleend geld beleggen klinkt onverstandig, maar de banken hebben geen andere keus. En bij de ECB hopen ze dat het leidt tot beter werken en vooral goedkopere kapitaalmarkten. En dat moet leiden tot lagere rentes en dus minder hoge kosten voor de landen die toch al diep in de schulden zitten. En dat is weer goed om het vertrouwen in de financiële markten terug te halen. De vakbonden in het onderwijs roeren zich. Ook de CABO roept nu leraren in het voortgezet onderwijs op om op maandag 9 januari te gaan staken kleine bond leraren in actie deed dat al eerder, zo'n oproep. De staking op de eerste schooldag van het nieuwe jaar is een protest tegen het inkorten van de zomervakantie met een week. en tegen het verhogen van het aantal lesuren van 1000 naar 1040. Advocabobestuurder Bogia legt uit waarom dit onaanvaardbaar is. Het is absoluut geen kleine verhoging. De onderwijzers en het onderwijsondersteunend personeel werken nu al keihard om te zorgen voor een goede kwaliteit van het onderwijs. En als je die, ja, die lessentaak gaat verhogen zonder daarvoor extra middelen beschikbaar te stellen... dan is dat alleen maar een kwantitatief verhaal en helpt dat absoluut niet bij de kwaliteit. De bonden willen met de staking in het voortgezet onderwijs in januari hun onvrede duidelijk maken aan de Eerste Kamer. Die stemt begin volgend jaar over het plan van minister Van Bijsterveld. Het is niet de eerste keer de afgelopen maanden dat een hbo-opleiding onder vuur ligt. Vandaag is het de beurt aan de opleiding journalistiek van Hogeschool Windesheim in Zwolle. Sluiting dreigt als er niet snel verbeteringen worden doorgevoerd. Staatssecretaris Helstra. De kwaliteit van de opleiding is gewoon uh, uh, niet goed genoeg. Uh, dat betekent dus dat uh, we hier niet kunnen spreken van een volwaardige hbo-opleiding. Uh, en we willen uh, goed hoger onderwijs in Nederland. Dat betekent dus dat we strenge eisen stellen. En dat betekent dus ook dat opleidingen die daar niet aan voldoen... of heel snel moeten verbeteren of moeten sluiten. Denkt u dat het nog haalbaar is, een verbetering? Dat moet de komende uh, uh, ja, twee, drie maanden blijken. Uh, men heeft nu de kans om uh, uh, snel met een verbeterplan te komen. Dat zal uh, heel fors moeten zijn. Uh, uh, als het nogmaals onvoldoende is, ja, dan is er maar één mogelijkheid. Dan moet er gesloten worden. Maar ze krijgen de mogelijkheid om uh, de zaak te redden. Maar dat moet dan wel heel snel en heel uh, uh, diepgravend gebeuren. Ja, aan wat voor dingen moet ik dan denken? Hoe kan zo'n opleiding opeens in twee, drie maanden opeens beter worden? Nou, het is niet dat die opleiding ineens dan over twee, drie maanden beter is. Uh, we zien dat bijvoorbeeld ook uh, bij, bij, uh, in Holland, waar we uh, eerder dit jaar problemen hebben gehad. Uh, er wordt een traject ingezet wat uh, ervoor zorgt dat wij het vertrouwen hebben... dat de studenten die nu in die opleiding zitten... aan het eind van hun studie ook inderdaad van hbo-niveau zijn. Dat is een traject wat uh, uh, echt vele maanden gaat duren. Maar we willen heel snel inzicht krijgen in de situatie of het überhaupt gaat lukken. Nu zouden er vandaag drie studenten afstuderen en die hebben een bericht gekregen, dat gaat niet door. Dat kun je toch eigenlijk niet maken? Ja, dat is voor die studenten echt een enorm uh, uh, shock en, en natuurlijk teleurstelling. Uh, en uh, de opleiding zal ook richting hen uh, actie moeten ondernemen... Uh, want zij zijn uh, getroffen. Uh, maar ik heb een verantwoordelijkheid om te zorgen... dat het hoger onderwijs in Nederland van goed niveau is. En als wij zien dat er bij een opleiding daar grote problemen zijn... dan moet ik daar tegen optreden... want anders komen alle hbo-diploma's in Nederland ter discussie te staan. En dat is wat we niet willen. Moeten er nog extra maatregelen genomen worden... na alle berichten van de afgelopen week en die van vandaag bij Winde zijn? Nee, op dit moment is er geen aanleiding om extra maatregelen te nemen. Want we hebben dit voorjaar, naar aanleiding van in Holland juist een heel palet aan extra maatregelen genomen. En daar zie je nu de resultaten van. Want uh, dat leidt ertoe dat we dus dit soort uh, uh, situaties nu... Uh, uh, in tegenstelling tot het verleden, dat we die kunnen uh, zien. Dat we daar wat aan kunnen doen. Uh, en daar moeten we dus doorheen om te komen... tot een heel goed uh, hoog beroepsonderwijs in de volle breedte... Uh, dit soort uitzonderingen moet eruit. De verslaggever Marcel Bril in gesprek met staatssecretaris Zelstra. Telecomwaakhond Opta stelt KPN onder verscherpt toezicht... en dat betekent dat de Opta het risico dat KPN wet- en regelgeving overtreedt hoog inschat. Aanleiding voor de maatregel zijn overtredingen die KPN heeft gepleegd. In verband met het onderzoek doet de Opta geen mededelingen over de aard daarvan... maar ze hebben niks te maken met de recente invallen van de NMA... in een onderzoek naar verboden prijsafspraken. De opta heeft KPN al een keer eerder onder verscherpt toezicht geplaatst. Zes jaar geleden, in 2005. Toen kreeg het telecombedrijf uiteindelijk een boete van 17 miljoen euro. voor het verstrekken van ongeoorloofde kortingen aan zakelijke klanten. Dit is het NOS-journaal. Het door Alt Meegens. Kees van Twist stopt definitief als directeur van het Groninger Museum. Door een uit de hand gelopen verbouwing en door structurele kostenoverschrijdingen. laat hij een financiële puinhoop achter. Wethouder van cultuur Tom Schroer, noemt de cijfers. Nou ja, er is een liquiditeitstekort van 1 miljoen euro op korte termijn ongeveer. We hebben een schuldpositie van, of we, het Groning Museum, van 4,2 miljoen euro. Uh, en het uh, exportatietekort dit jaar zal ongeveer rond de 6 ton uh, eindigen. Dus uh, ja, dat uh, zijn uh, forse problemen. De problemen bij het Groninger Museum gaven eerder al aanleiding... om directeur Kees van Twist aan de kant te schuiven als algemeen directeur. Begin november is George Verberg aangesteld om orde op zaken te stellen. Die wil de volgende maatregelen nemen. Eh, er moet gebeuren een uh, verdere hulp om de liquiditeitstekort te lijf te gaan... En wat heel belangrijk is, de herstructurering van de Groning-Museumorganisatie. Nieuwe organisatie, een afslanking. Helaas zo'n zeven fulltime equivalenten, dus zeven volle arbeidsplaatsen, verloren gaan. Verre kostenbesparingen, dat is essentieel. Wil gemeente en wil provincie überhaupt over een echte reddingsoperatie nadenken? Onderdeel van het reddingsplan is ook dat Kees van Twist niet meer terugkomt als directeur. Hij stopt per 1 januari. Ik denk dat hij goed heeft ingeschat dat er een vertrouwensbreuk is ontstaan tussen de grootste subsidiënten en hem. Dus in die zin vind ik het een begrijpelijke uitspraak. Voorlopig is het museum uit de brand. De gemeente betaalt de toelagen voor januari en februari in het voren... om schuldeisers op afstand te houden. En begin volgend jaar moet er dan een alomvattend reddingsplan komen... waar iedereen vertrouwen in heeft. Of dat ook lukt, daar durft nog niemand keiharde garanties over te geven. Anderzijds acht wethouder Schroor een faillissement, ook uitgesloten. Ik ga er ook vanuit dat de provincie die mening heeft. Het museum is van zo'n eminent belang voor stad en ommeland. Het trekt 200.000 bezoekers gemiddeld per jaar. De economische betekenis is groot. Het imago wat het met ons meebrengt is groot en positief. En daar moeten we met z'n allen voor gaan staan. Alleen de vraag is wel op welke manier en in welke mate. En daar zijn we nog niet uit. Verkeersborden worden binnenkort zo aangepast dat kleurenblinden de tekens beter kunnen zien. Het plan daarvoor van minister Schultz van Hagen komt volgens ingewijde vrijdag in het kabinet aan de orde. Kleurenblinden hebben moeite om bepaalde kleuren van elkaar te onderscheiden. Zo zien sommige kleurenblinden het rood-blauwe stopverbod als een onduidelijke grijze massa. Schultz wil dat probleem nu oplossen door tussen twee kleuren een witte lijn te laten zetten. Het aanpassen van de borden is een kleine stap in de goede richting, zegt adviesbureau Blind Color. Er zijn meer van die dingen. Ik heb een keer een agenten gehad met uh, achterin de auto kwam een stop politie te staan. Schijnt het rood op zwart wat ik niet kan zien. Toen ben ik dus toch maar gestopt omdat ze me sneeënd snee probeerde uit te leggen wat er aan de hand was. Met als resultaat dat ze me glazig aankeken en dat ik moest blazen. Ja, Nederland telt zo'n 700.000 kleurenblinden. Nog ruim een uur en dan vertrekt André Kuipers met een Russische en een Amerikaanse astronaut naar het internationale ruimtestation ISS. De lancering vindt om kwart over twee plaats. De lanceerbasis Baikonur in Kazachstan. Dat is de locatie van waar dat gebeurt. André Kuipers zit al in de capsule te wachten op zijn vertrek. De Soyuz-raket komt vrijdag bij de ISS aan. En daar blijven de astronauten. Nee, daar blijft in ieder geval André Kuipers vijf maanden. Lancering is uh, vanaf twee uur rechtstreeks te volgen hier op Radio 1. En we hebben al even contact met uh, onze verslaggever ter plaatse, Mark Hamer. Die gaat het voor ons volgen, Mark. Zie jij die Soyuz? Ik loop momenteel Ik lap momenteel richting. Ik heb daar de van de service. in een speciale afgesloten plek. Klinkt alsof je in de Soyuz zit. Volgens mij is de verbinding met, de, uh, met, met Mark weggevallen nu. Mark, hoor jij mij? Ik denk dat hij in die raket zit. Ja. <laughs> Dan laten wij het hierbij. Uh, over een uur dus. Uh, vanaf uh, twee uur op deze zender. Uh, hopelijk dat met een goede verbinding. Daar gaan we maar vanuit. Ook uh, vanuit het uh, Space Center in Noordwijk... wordt de lancering van André Kuipers op de voet gevolgd. Van daaruit wordt een uh, speciaal live blog bijgehouden. En dat is weer te vinden op nos.nl. In het zuidwesten van China worden binnenkort zes jonge reuzenpandas uitgezet. Dieren zijn in gevangenschap geboren... en Chinese deskundigen hopen dat de beren zich straks zelfstandig in het wild kunnen redden. Eerdere pogingen om pandas die in gevangenschap waren geboren uit te zetten zijn mislukt. Maar de Chinezen willen doorgaan met de proeven... omdat het van groot belang is dat er steeds meer pandas in het wild leven. Reuzenpandas zijn nog altijd een zeer bedreigde diersoort. De afgelopen jaren is de populatie wel wat gegroeid. In de bamboebossen in China leven nu zo'n 1600 pandas. Nog een voetbalbericht. Het Spaanse voetbalteam staat voor het vierde achterin volgende jaar nummer 1 op de wereldranglijst van de FIFA. En Nederland sluit het jaar 2011 af op de tweede plaats. Dat is net voor Duitsland. Uruguay bezet de vierde plaats. Wales is de snelste stijger dit jaar. Dat team begon in januari als nummer 112. En kijk, nu staan ze op 48. Kees Kwart bij de ANWB. Goedemiddag. Goedemiddag, Dorold. De files die staan op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. 2 kilometer voor het knooppunt Burgerveen. Heeft te maken met werkzaamheden bij het Rinkwaard-Aquaduct. Daar is de linker rijstrook dicht. Ook werkzaamheden op de A9. die men richting Amstelveen bij Oudekerk aan de Amstel. 3 kilometer file vanaf het knooppunt Holendrecht. Daar zijn twee rijstroken dicht. En er staat een vrachttotel met pech op de A12. Arnhem richting Utrecht. Tussen Venelaal west en Maarsbergen in de file. 4 kilometer... De rechterrijstrook is dicht. Kees, dankjewel. Nog een keer de hoofdpunten. De Europese Centrale Bank gaat bijna 500 miljard euro lenen aan Europese banken. Ook de CABO roept leraren nu op om op maandag 9 januari te gaan staken... tegen het inkorten van de zomervakantie en het verhogen van het aantal lesuren. En KPN is verrast dat het bedrijf door toezichthouder Opta onder verscherpt toezicht is geplaatst. 13 minuten over 1 bijna. Straks na twee uur dus een extra Radio 1-journaal van de NOS... over de lancering in Kazachstan. Want dan uh, vertrekken André Kuipers en zijn collega's... voor vijf maanden naar het ISS. En zometeen hier op Radio 1, de NCV weer met het vervolg van lunch. Stel, u heeft allerlei goede voornemens... zoals meer bewegen, gezonder eten... en net zoveel leuke dingen doen als in het afgelopen jaar...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 Dit is Radio 1, NCRV, LUNCH, Jurgen van den Berg. De allemaal. Er wordt nagedacht over een andere opzet van de Champions League. Maar is dat wel wenselijk? Deel 3 van het radiodagboek van actrice en regisseur Sanne Vogel. Die is nu 27, maar ze zit toch al meer dan 10 jaar in het theatervak. En ze heeft intussen wel een wijze les geleerd. Ik was natuurlijk heel jong toen ik begon met eigen voorstelling maken. Het enige wat je dan hebt is je intuïtie. En ik heb ook wel in de loop van de jaren soms niet op mijn intuïtie durven vertrouwen. En dat was echt grote fout. Dan de stelling in Stand.nl straks na half twee. De ruimtereis van André Kuipers is goed voor Nederland. Nou, u weet het intussen, na tweeën begint het allemaal. Ook hier uh, live op Radio 1. Dan is hij meer dan vijf maanden aan het werk in dat internationale ruimtestation ISS. Ver... Uh, ver boven ons. Uh, is het goed eigenlijk dat er zoveel aandacht is voor deze ruimtereizen, Of is ruimtevaart op dit moment eigenlijk een veel te dure hobby... om in te investeren? Vandaar de stelling, de ruimtereis van André Kuipers is goed voor Nederland. Bent u het daarmee eens of oneens? Sms staat naar 7070, kost 50 cent. U mag gratis bellen. Dat nummer is 0800-1101. U kunt ook naar onze website gaan, www.stand.nl. En als u twittert, doe het dan met uh, Hekje Standpunt. Dit is Radio 1. Lunch... Terwijl de Nederlandse voetbalclubs overwinteren in de Europa League... wordt er volop nagedacht over de toekomst van het Europese voetbaltoernooi. Volgens insiders denkt de Europese voetbalbond UEFA na... over een verandering van de opzet van het zeer lucratieve uh, andere toernooi... de Champions League. Want daar willen alle topclubs graag in spelen. Maar als ze buiten de boot vallen en verder moeten in de Europa League... is de motivatie vaak ver te zoeken. En dus vraagt Lunch zich af... wat is de ideale Europese voetbalcompetitie? En bij ons aangeschoven hier is sportmarketeer Frank van der Walbaken. Welkom. De grote voetbalclubs in Europa die kijken een beetje op die Europa League neer. Zo lijkt het wel. Hè? Dat vinden ze eigenlijk maar niks. Ja, het is de tweede viool in het orkest. En, en terecht ook, want je verdient er veel minder als je mee ja, meedoet. Ja, veel, aanzienlijk veel minder. Kunt u dat eens even eh, naast elkaar zetten? Als je dus meedoet zoals Ajax is, had in de Champions League. Ja, Ajax heeft nu de, dus de pool uh, gespeeld. heeft hij niet overleefd. gaat niet door naar de volgende ronde. Maar in de pool hebben ze toch al om en nabij de 10 tot 11 miljoen verdiend. En nu gaan ze verder in de Europa League. En nu komen ze in de Europa League en daar praat je over bedragen van uh, hooguit een paar ton per wedstrijd. Heeft de, de, de UEFA te veel de nadruk op die Champions League uh, gelegd de afgelopen jaren? Ja en nee. Kijk, uh, op zichzelf uh, is uh, de titel Champions League die is begonnen in de tijd met 16 clubs. En uh, de vlag die dekte ook de lading. En uh, daar bedoel ik mee dat er kwamen alleen de kampioenen van de landen aan bod. Ja. Uh, en dan doe je ook de naam Champions League eer aan. Uh, dat is onder druk van veel van de clubs. Als ze een jaar niet kampioen werden... dat ze dan niet mee mochten doen aan dit circus... is dat weer veranderd. Is het van 16 naar 32 gegaan? Ja, en nu heb je dus een situatie... waarin er ook allerlei clubs meedoen met alle respect... die daar niks te zoeken hebben. Nee. Dus uh, eigenlijk hebben ze het zelf een beetje uit de hand laten lopen. Althans, het gat tussen die Europa League en de Champions League... te groot laten worden. Ja, en dat is toch de macht van de clubs... Geweest. En misschien is een stukje macht bij de clubs neerleggen ook wel weer juist. Want zij leveren uiteindelijk de artiesten en zij moeten de artiesten betalen. Aan de andere kant uh, moet je dan ook je gaan afvragen... is die naam Champions League nog wel terecht? Ja, als je inderdaad ook de nummer twee of, of soms wel in sommige gevallen de, de nummer drie uh, uh, dat die mee kan doen. Ja. Um, dat, maar dan even over die Europa League en, en naar het publiek ook met name. Want uh, als je supporter bent van FC Twente, dan is het toch prachtig om, om tegen een mooie club te spelen. Een mooie Europese club, ook al is dat dan in de Europa League. Nou kijk, sportief gezien uh, zal elke Nederlandse club op dit moment zeggen we hebben in de Champions League eigenlijk niks te zoeken. Uh, maar financieel gezien, en de financiële druk vandaag de dag... wordt met de dag groter, uh, willen ze allemaal graag meedoen aan dat circus. Omdat het in, in, uh, niet meer in de traditionele knock-out-fase wordt gespeeld. Hè, waarin je één wedstrijd speelt tegen een club thuis en uit. Ja. En als je verliest, dan ben je eruit. Je hebt eerst een poolfase. Nu krijg je de poolfase. Die is ook ontstaan onder druk van de clubs dat ze meer willen verdienen. Nou, dat maakt het hele bekervoetbal, want dat is het in wezen, minder charmant. Traditioneel het knock-out-systeem is nog steeds het leukste. Nou, maar ja, Vroeger hadden we zelfs een Europa Cup 3, Europa Cup 2, eh, nou ja, ja, Europa ja, Cup 1. Dus Jaarbeursvoetbal, dus dat... ja, we hadden van alles vroeger. <laughs> dat was ook een beetje, dat was ook een beetje on onvoorzichtig. Ja, toen, toen was het eigenlijk vergelijkbaar met nu, dat Europa Cup 1 was het neusje van mijn zoon. He, daar hebben we nog een paar keer beter te winnen. PSV. Feyenoord, PSV, ja. Ajax. He, maar uh, nu is dat de Champions League geworden. Maar nogmaals onder druk weer van, ja, noem het maar toch, de poen... is dat verwaterd tot weer een circus waar... Ja, allerlei kunstgrepen zijn binnengehaald om het maar in het ten dienste van het geld te laten zijn. En nou. dat vind ik toch ergens wel jammer. Ja. Nou, ze zijn druk aan, aan het studeren kennelijk op de burelen daar, of, of er dan toch weer dingen moeten veranderen. Er uh, is ook altijd nog het plan van die grote clubs in, in, uh, nou ja, in Europa, die misschien wel een eigen competitie willen beginnen. Ja, kijk, de UEFA die wil graag uh, strengere regels gaan toepassen op, uh, op het competitievoetbal en daarbij met name financial control willen ze gaan uitoefenen. Het vervelende natuurlijk is voor meneer Platini... de baas van het Europese voetbal... die best wel van goede wil is... dat hij wordt um, eigenlijk... hij zit in een spagaat. Hij wil strengere regels, hij wil de clubs strenger aanpakken. Meer controle uitoefenen. Maar als hij te ver gaat in die controle, wens... dan is de, ja, zet hij de deur in wezen open voor de grote clubs... om bij elkaar te gaan zitten... En dan is de kans aanwezig dat die grote clubs zeggen... meneer Partini, met UEFA, u zoekt het maar uit, we gaan het zelf doen. Wat zou de beste tussenoplossing zijn in uw ogen? Ja, de beste tussenoplossing zou zijn dat er toch strengere regels komen... ten aanzien van het aantal buitenlandse spelers. Een, een salarisplafond wellicht. Uh, de salarissen mogen maar een x-percentage van de begroting uitmaken. Want dat rijst op dit moment de pannen. uit. We hebben in Nederland een club Vitesse. is eigendom van een, een, een meneer uit Georgië. Uh, de salarispost zijn 139 procent van ja. de begroting. Ja. Nou, dat kan dus niet gezond zijn. En als meneer Jordania, zoals deze man heet... op een gegeven moment er geen zin meer in heeft en hij trekt zich terug... dan is Vitesse dus drie keer failliet. Ja. Maar ja, goed, we kennen ook de verhalen van al die ploegen... die dus dat, dat zijn de topploegen van Europa... die, die gigantische schulden hebben. Wij proberen altijd het keurigste jongetje van de klas te zijn. Wij ja, zullen zo... dus nooit de Champions League winnen. Nee, wij zijn inderdaad het keurigste jongetje van de klas... maar daar moeten we toch wel blij mee zijn. We moeten overigens wel een verschil maken... tussen schulden hebben en verlies draaien. Uh, een club die schulden heeft bij de bank... en zijn rente keurig op tijd betaalt... is in wezen niets mis mee. Nee. Het is alleen zonde dat je zoveel geld weg moet ja. brengen... Naar, naar de bank voor als rente. Ja. Als je verlies draait als club, dan is dat een ander verhaal. Ja. He, en inderdaad, uh, het is natuurlijk niet gezond... dat de clubs in Spanje en Italië uh, en ook in Engeland... met schulden kampen van over de 100, zo niet 200 miljoen. Ja. He, dat is niet gezond en dat kan je ook nooit verdedigen... ten opzichte van als het zo is, aandeelhouders... of andere stakeholders in zo'n club. Ja. Laten we even naar Jan van Hals gaan. Jan, goedemiddag. Ja. Oud-voetballer uh, natuurlijk, uh, tegenwoordig uh, analyst, uh, voetbal analist, voetbalanalist. Um, uh, heb jij eigenlijk Champions League gespeeld, Jan? Vroeg ik me nog even af. Jij ja, ook nog. Bij Ajax, denk ik dan? Ja, he? bij Ajax. Ja, ja. Ja. Wat, wat vind je van de ideeën die er nu rondgaan? Wat, wat, wat moet er in jouw ogen anders? Nou ja, de discussie zal op twee gronden gevoerd moeten worden. Allereerst in sportieve opzichten uh, ja, ga ik helemaal mee met... Uh, uh, met de discussie die net gevoerd werd... Hè, dat het mooi is als je zegt Champions League alleen maar met de kampioenen spelen. Ja, de commercie is onlosmakelijk verbonden tegenwoordig met het voetbal. Dan zal er gewoon een andere verdeling van die pot geld die in de Champions League gaan is... die zal plaats moeten vinden. Als je van 32 clubs gaat naar 16 clubs... en die pot geld blijft gewoon in de Champions League zitten... dan wordt het verschil tussen de clubs die in de Europa League gaan spelen... die wordt nog groter. En daar is nou al een discussie gaande, zeg maar bij de Europese subtopclubs, om wat meer geld uit die Champions League pot over te hevelen naar de Europa League pot. Want ja, het, uh, het, het verschil wordt bijna elk jaar wordt het groter, waardoor eigenlijk de ja. voorspelbaarheid van de competities ook toeneemt. Dus je moet eigenlijk die Europa League uh, aantrekkelijker maken om in te spelen. Ja, inderdaad. Financieel bedoel ik dan. Ja, ja, ja. Kijk, sportief dan uh, dat uh, natuurlijk speel je tegen wat mindere clubs. Maar uh, de doorsnee topvoetballen, die vindt het sowieso mooi om een prijs te winnen. En dan maar, uh, zoals nou bij Manchester City bijvoorbeeld, dan maar een keer de Europa League. Ja. Maar ja, vanuit financieel oogpunt is het natuurlijk uh, cruciaal uh, dat er ook uh, de ambities bij, die, ja. bij de, de, de, de bestuurders van die clubs neerkomt. Uh, uh, uh, ja, heel vaak heel veel uh, bijvoorbeeld Premier League clubs uit Engeland. Ja, die uh, sturen een tweede helft dan naar een Europa League wedstrijd. Ja, want, je, want je krijgt nu, uh, bijvoorbeeld Ajax, hè, dat is natuurlijk een mooi voorbeeld. Hij zat in de Champions League, is nu, uh, kwamen niet door de voorronde heen en uh, spelen nu Europa League. We mogen wel tegen Manchester United spelen. Dus voor spelers lijkt me dat. Ja, die dat wordt natuurlijk een prachtige wedstrijd. Ja, maar dat is wel een incident natuurlijk hè. Uh, Normaal gesproken kun je ervan uitgaan dat clubs als Manchester United en Manchester City zich gewoon plaatsen worden voor ja. de champions ligt. Ze kijken naar hun, uh, naar hun spelers. Maar zouden die jongens van Manchester United dan minder gemotiveerd zijn omdat ze nu in de Europa League moeten spelen? Ja, toch wel, toch wel. Okay. Uh, iets, iets minder hoor, uiteindelijk willen die ook wel een prijs pakken. Maar die, uh, kijk, als je, als je weet dat je uh, door de week tegen Ajax moet spelen voor de Europa League... maar uh, zondag staat uh, de clash tegen Chelsea op het programma... Ja. en je hebt een klein beetje een pijntje, dan meld je je af. Toch wel, oké. Okay. Dus ik dacht echt, voetballers die gaan altijd wel... die houden zich daar niet zo mee bezig, maar, maar dat is dus uh, naïef van mij. Ja, ja, ja, nou je zeker Het ja, dat ja, zijn ja, natuurlijk niet eh. alleen de voetballers die tellen, hè. Dat is de trainer-coach en de trainer-coach die... Plaats een grotere belangrijkheid op de Premier League competitie dan op de Europa ja. League. Dus eigenlijk is, de, is het uh, zaak om die Europa League gewoon aantrekkelijker te maken, ja, ook financieel. Ja, maar dan kom je toch weer in die spagaat waar Platini nu in zit. Als hij geld overhevelt van de Champions League naar de Europa League. dan zullen de clubs in de Champions League gauwer geneigd zijn te zeggen. van weet je wat, we gaan het zelf doen. Ja, inderdaad. Dat ja. komt nog, Er is zeg maar onder de UEFA. is een organisatie ontstaan de laatste jaren. Dat is de ECA, zoals we die ook hebben in, in Nederland. onder de KNVB en ECV. En in die ECA zitten alle Europese uh, clubs zijn aangesloten. Maar de dienst wordt daar uitgemaakt door die Euro Europese topclubs. Hè, de Inter Milan's en Bayern München's mm. en Manchester United's van deze wereld. Die zullen zo'n eventueel voorstel van de UEFA, zullen ze ook uh, voor gaan liggen. Want ja, dat gaat ten koste van hun eigen uh, financiële situatie. Ja. Als je even voetbal romantisch denkt, hè, dan is het toch het mooiste om gewoon uh, een toernooi te spelen met alleen maar de kampioenen van elk land, hè Jan? Ja, ja, ja. Maar dat is wel een hele romantische gedachte hoor. Dat, uh, ik niet <laughs> ja. dat het er nog in terugkeren ja. ja, toen speelde ze nog met zo'n leren knikker ook gewoon. Die werd uh, van die fetus erin volgens mij. Dat is nog heel lang geleden. Ja. Um, nee, dus nou ja, er, er zal wel wat moeten gebeuren, want alles loopt er aan elkaar. En zie jij nog iets in een aparte competitie van, van laten we zeggen... Want de, de Harry van Raay heeft die plannen ooit wel eens gehad, hè? Die, de, van clubs die dus net een beetje daar aan uh, zitten steeds. En, en, en die dan maar voor zichzelf beginnen. Nou, als je, als je als visionair moet gaan denken, hè, dan, uh, dat is als je deze vraag stelt... denk ik, ook als je kijkt naar de evaluatie van de diverse Europese toernooien... zal er in de toekomst ook een, een Europese competitie gaan ontstaan. Dat, dat, dat is bijna niet meer tegen te houden. Uh, in ieder geval een andere competitie dan de Champions League of de ja. Europa League. Ja. Ja. Denkt u dat ook, meneer Van der Balbaken? Ja en nee. Uh, we moeten natuurlijk toch nooit uit het oog verliezen... dat de nationale ploegen, um, de, de nationale clubs... Um, toch meer tot de verbeelding spreken tot de consument. De consument die kijkt toch liever naar NEC-NAC... dan dat hij kijkt naar NEC tegen um, uh, warigen. Ja. Um, de, de identificatie met de eigen spelers van eigen bodem is erg groot. En die moeten we ook vooral in stand zien te houden. Of dat gaat lukken, uh, dat is natuurlijk de vraag. Misschien ben ik daar ook dan weer overdreven voetbalromantisch. Um, maar um, de, de, de, de, ja, de lijn naar de fans is de belangrijkste levensader van het voetbal. Nou, ja. En we moeten zeer voorzichtig zijn met die door te knippen. Ja, nou, voorlopig is de Nederlandse competitie hartstikke spannend... Uh, nu in de winterstop zitten. Dus dat daar, is absoluut daar, waar. Daar uh, moeten we heel blij mee zijn. Zeker. Jan van Hals, dankjewel dat je even aan de telefoon kwam. En Frank van der Walbehaak ook. Hartelijk dank voor de komst naar hier. Graag gedaan. Dank Het Radio Dagboek. Deze week met... Sanne Vogel. Ik uh, regisseer uh, de voorstelling in en Slikken... En ik heb daar ook een gedeelte van uh, geschreven. Nog wat katerig van de première van Spuiten en Slikken... was uh, Sanne Vogel gistermiddag alweer in de weer met uh, andere dingen. Ze doet de eindregie voor cabaretière Christel Zweers. Ze oefenen een scène waarin Christel vastzit in een dekbed. Maar, uh, hij werkt alleen als je hem echt super groot maakt. Ja. Dat je echt gewoon helemaal erin zitten? Ah, ah, ah. Dat je ook nog zo je hoofd door doen, dat ik in getrokken ziet. Eigenlijk had ik vandaag nog een, een meeting voordat ik met Christel ging repeteren. Maar dat was niet te doen nog qua uh, laat naar bed. En, uh, het was gisteren een soort explosie van opluchting en het loslaten van die voorstelling. Of gewoon iets waar je maanden naartoe hebt gewerkt. Um, en eigenlijk moet je dan de dag daarna vrijnemen. Maar uh, ja, dat kan ik dan niet, dus dan ga ik toch werken. Maar ik ben wel laat begonnen met werk vandaag, pas om twee uur. Maar ik lag ook pas om, ik denk, zeven uur in. Dus het is ook weer niet zo. Ik heb niet nog echt uitgerust. Hij moet iets korter. <kwijnt> twee keer opstaan. En bij de derde keer, als je sterft, moet je niet helemaal vanuit de lucht. Maar dat. De... Uh, ja, dat je wel, half en Ja, ik heb wel echt geleerd dat, me, dat ik echt heel goed op mijn intuïtie kan vertrouwen. Uh, want daar. Ik was natuurlijk heel jong toen ik begon met eigen voorstelling maken. Uh, 13 toen ik voor het eerst dingen ging schrijven. Um, dus dan het enige wat je dan hebt is je intuïtie. En ik heb ook wel in de loop van de jaren soms niet op mijn e intuïtie durven vertrouwen. En dat was echt een grote fout. Maar als ik dood ben, hè, dan ga ik paragnosterfukken. fucken. Daar heb ik zo zin in nu al. Ik kijk soms... Uh, S'avonds kijk ik heel vaak naar de astro-tv. Ja. Probeer die zin van... Uh... Dit wordt echt nog een keer mijn dat. Uh, uh, probeer er nog iets bij te vieren. Nou, en ik heb bijvoorbeeld ooit een voorstelling gemaakt dat we praten over een snackbar, hap, wat gewoon echt niet goed was. Was echt slecht, omdat ik heel graag, oké, okay, uh, ze willen dit dat het grof is en ze willen dit en, uh, en er moet een soort van poëtische tekst nog in en dan toch zo'n nummer. Dus ik heel erg bijzonder wat het publiek wilde en die voorstelling was gewoon niet goed. Die hing aan elkaar van concessies. En ik ben daar ook ingestort, Ik ben echt met een zaal van mensen gewoon ingestort dat ik niet meer kon. Omdat als je iets aan het maken bent waar je niet achter staat... en je moet het spelen en het publiek vindt het ook niet leuk... en je vindt het zelf niet leuk, dan, dat slaat het gewoon nergens op. <lacht> en dan weer vallen. En nou steeds proberen op te komen, maar niet kunnen. Ik was altijd de jongste en inmiddels ben ik niet meer de jongste. Want ik ben nu 27 en zijn nu wel jongere mensen uh, aan het spelen en uh, aan het schrijven en alles. En ik dacht vroeger wel... ja, misschien uh, kan ik dit allemaal niet zo goed. Dan heb ik helemaal niet zoveel talent als mensen zeggen. Maar is het alleen maar omdat ik zo jong ben? En dat is ook een periode waar ik dus dingen ging maken... die ik niet wilde maken, omdat ik een soort van bewijsdrang had. Maar dat is wel over, want inmiddels... kijk, dan uh, hebben ze een serie jonge theatermakers bijvoorbeeld... Waar ik, waar ik in zat toen ik 17, 18 was. Daar zitten nu mensen in die even oud zijn als ik. Ik hoor niet meer bij de nieuwe theatermakers. Ik hoor... hoor niet meer bij de uh, nieuwe acteurs. Uh, en ik hoef me eigenlijk niet meer te bewijzen van hier ben ik. Mensen weten wel nu dat ik er ben. En dat vind ik eigenlijk heel fijn. Maar ik krijg ook wel veel hardere kritieken dan toen ik zo jong was. Tuurlijk krijg ik veel hardere kritieken. Ik word gewoon wel aangepakt alsof ik, uh, alsof ik 35 ben. Maar dat is ook logisch, want ik zit ook nu elf jaar betaald in het vak. Dus dat mag ook wel. Ik vind het super grappig. Het ziet er toch leuk uit? Nou, wie wil zien hoe die scène in het theater tot zijn recht komt. Christel Zweers, geregisseerd dus door Sanne Vogel... is vanaf 19 januari te zien met de voorstelling Puur. Het radiodagboek wordt deze week gemaakt door Anne van der Veen. Zometeen is er Stand.nl. De stelling dan, de ruimtereis van André Kuipers is goed voor Nederland. We zijn benieuwd naar u eens of oneens. Eerst is hier nu Martijn van Beek. Radio 1, het NOS-journaal. In het oosten van Afghanistan zijn vijf Poolse NAVO-militairen... om het leven gekomen bij een aanslag. Volgens Poolse media in een convoy toen hun auto op een bermbom reed. In Afghanistan zijn 2500 Polen gelegerd. De Europese Centrale Bank gaat bijna 500 miljard euro lenen aan Europese banken. Het zijn leningen met een looptijd van drie jaar tegen een rente van 1%. Op de vrije markt moeten de banken soms wel tot 4% betalen. In totaal hebben zich 523 Europese banken gemeld voor een lening. 73 proefapen van Organon mogen met vervroegd pensioen. MSD, het moederbedrijf van Organon, draagt de dieren over aan de stichting AAP in Almere. De Java-apen zijn als proefdier gebruikt. Over drie kwartier vertrekt André Kuipers met een Russische en Amerikaanse astronaut naar het internationale ruimtestation ISS. Kuipers zit al in de capsule te wachten op zijn vertrek naar de ruimte. De Soyuz-raket komt vrijdag aan bij het ISS en de lancering is straks vanaf twee uur live te volgen bij de NOS hier op Radio 1. En het zover de hoofdpunten. Ah, en weer bij de verkeersinformatie: Vieren ze op de A4 Den Haag Amsterdam bij Klapbeuren-Veen, twee kilometer door werkzaamheden. De linkerrijstok is dicht. Er staat een vrachtauto stil op de A12 Arnhem richting Utrecht. Het levert vijf kilometer file op tussen Veenendaal-West en Maarsbergen. Bij Maarsbergen is de rechte rijstrook dicht. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl. Jurgen van den Berg. Ja, ja, straks na tweeën klinkt het ongeveer zo. Five. Four. Three, two, one. Thunderbirds are go. Ja, straks begint onze eigen Thunderbird André Kuipers aan zijn tweede ruimtereis. Bijna een half jaar is hij dan onderweg. Ruimtevaart is een dure hobby, dat weten we allemaal. Maar is het ook belangrijk voor wetenschap en economie? Moeten we trots zijn dat de Nederlander André Kuipers de ruimte ingaat? Of is ruimtevaart inderdaad die dure hobby die niet in deze tijd past? Ik ga erover praten met Erwin van den Brink, hoofdredacteur van de technologietijdschrift De Ingenieur. Dag meneer van den Brink, goedemiddag. Goedemiddag. We beginnen dit programma altijd met drie keuzes. Daar mag u alleen maar ja of nee op zeggen. Dan zometeen gaan we uitgebreid doorpraten over die stelling. Uh, hier komen de keuzes. Elk jongetje wil toch in de astronautenschoenen van Kuipers staan? Ja. Zonder ruimtevaart is er weinig toekomst voor de Nederlandse wetenschap. Ja. André Kuipers poetst het prestige van Nederland op? Ja. ja drie keer ja. Uh, dan uh, de stelling, uh, die luidt als volgt. De ruimtereis van André Kuipers is goed voor Nederland. En ik vraag aan onze luisteraars, als u daarmee eens bent of mee oneens... Laat het dan vooral weten, dat kan door de sms'en naar 7070. Dat kost wel 50 cent. U mag ook gratis bellen. En dat nummer luidt 0800-1101. U mag stemmen op onze website www.stand.nl. En als u twittert eens of eens, doe het dan met hekje standpunt. De ruimtereis van André Kuipers is goed voor Nederland. Ik neem aan dat u dan eens zegt. Hè? Ja, daar ben ik het mee eens. Ja. Ja, met al die ja's dacht ik, nou dan zegt u <laughs> daar ook wel eens op. Waarom is het zo belangrijk? Nou, allereerst denk ik omdat hij uh, voor uh, jonge mensen die een studie moeten kiezen een, een, een heel goed uh, rolmodel kan zijn. Uh, er wordt in Nederland toch nog te weinig gekozen voor een exacte uh, wetenschappelijke studie. Uh, en ruimtevaart en wetenschappelijk uh, ruimteonderzoek drijft uh, daarop. Dus daarom is het heel goed. Uh, het heeft ook een uitstraling, uh, hoop ik, naar de politiek... Uh, om uh, aan deze kwestie toch meer aandacht te, uh, te geven. Uh, wetenschap is de bron van alle innovatie. Ook de technische innovatie, de medische innovatie. Uh, dus vanuit dat soort uh, uh, gezichtspunten is, is dit heel belangrijk, ja. En het geeft Nederland ook echt prestige? Um, ja, dat denk ik wel, Ja. Uh, ja, want de ruimtevaart spreekt enorm tot de verbeelding. En ik vind het toch heel bijzonder uh, dat deze man nu voor de tweede maal... en dan nog liefst maar een half jaar ook uh, daar uh, onderdeel van mag zijn. En ja. Ik denk dat we daar heel erg trots op moeten zijn, ja. Ja, want we, we zijn altijd toch ook wel een beetje geneigd over... ja, wat een poespas allemaal en veel te veel aandacht. Dat, dat hoor je nu ook al een beetje zo. Uh, maar u zegt eigenlijk, we moeten als Nederlanders gewoon trots <tus> erop zijn... dat André Kuipers voor de tweede keer de ruimte ingaat. Ja, zeker. Um, uh, waar hij onderdeel van is, is een beweging. Uh, ik, ik noem het altijd maar de mensheid is aan het pootje baden in de kosmos. Uh, uh, er wordt vaak uh, nogal uh, kritisch gedaan over bemande ruimtevaart. Uh, en en dat, he, dat raakt ook wel enige uh, kant en wal. Want uh, je, je kunt ook zeggen van heel veel uh, wetenschappelijk onderzoek dat hij daarboven doet. Het, het zogenaamde microgravity onderzoek naar... Uh, Allerlei chemische reacties die onder gewichtloosheid anders verloopt. Daar zou je niet per se bemande ruimtevaart voor nodig hebben. Nee, dat, dat is zo. Maar dat, ik wijs dan allemaal op het feit, het feit dat het mensen zijn. En, en dat, he, dat, dat spreekt zo tot de verbeelding. Uh, uh, ik denk dat in zijn kielzog uh, uh, uh, uh, jongens en meisjes voor een uh, wetenschappelijke studie kiezen. en dan wellicht nooit ruimtevaart worden, maar wel enorm aan de Oplossing van allerlei problemen gaan bijdragen. Ja. Vorige keer toen hij ging, was dat ook een van de, laten we zeggen, de bijdoelen. Hè? Van, van de, ik geloof dat zelfs de overheid toen ook geld ingestoken heeft. Ja. Om, om, laten we zeggen, mensen naar beta-studies te krijgen. Ja. Is, daar ook, is daar ook resultaat van te meten geweest toen, toen hij de eerste keer de lucht in ging? Nou, er zijn een heel hoop uh, beleidsinspanningen gedaan om uh, meer uh, kinderen aan techniek en wetenschappelijk studies te krijgen. Dat, dat werpt ook wel resultaat af. Uh, en ik kan niet helemaal duiden of het nou alleen door de vlucht van André Kuipers komt. Maar het heeft er ongetwijfeld oh. toe bijgedragen, ja. Nou ja. Omdat u net ook zei, van, eigenlijk is dat heel belangrijk... maar uh, nog steeds lopen die, die aanmeldingen zeg maar, voor dat soort studies uh, lopen nog, nog steeds niet over van... Uh... He, dat je dat je nou, nou, zeg maar, de, de boel op slot moet gooien omdat er te veel aan mee Nou, zijn. dat houdt nog steeds niet over. Maar het is wel minder. Het is beter dan het jaren geleden was, mm. in elk geval. Dus, dus het helpt wel. Uh, dus het is niet zo dat je kunt praten. Uh, en overtuigen dat je een onzweeg. en dat het allemaal niets helpt. Nee, hey, het helpt wel. Uh, ja. Ja. Wat mensen natuurlijk ook moeilijk vinden is... want hij gaat allerlei proefjes doen. Ik herinner me van die vorige keer ging hij ook een sla-experiment ja. doen. Uh, dat, je, dat je dan denkt van, ja, maar wat, wat hebben we daar nou eigenlijk aan? Dat, dat we, laten we zeggen, de leken uh, niet het vermogen hebben... om daar misschien doorheen te kijken. Nou, de, dat heeft ook uh, zeg maar in de wetenschappelijke gemeenschap... Uh, onder kritische mensen wel uh, veel uh, wenkbrauwen doen fronsen... om het maar zo te zeggen... Um, en ja, misschien dat niet al die proefjes... Uh, wetenschappelijk even, even verantwoord zijn... maar dat slaapproefje was bijvoorbeeld ook echt bedoeld... was volgens mij ook door kinderen of door scholieren ingebracht zelfs. Ja, dat zou kunnen, ja. uh, juist om ja, die, die brug te slaan naar de jeugd... dat is gewoon ontzettend belangrijk. Ja. Ja, want er is natuurlijk ook nu weer een hoop kermis omheen. Uh, Radio 2 heeft bekendgemaakt hè, dat, dat hij de top 2000 gaat starten... vanuit ja. de ISS. Ja, dat is natuurlijk een prachtige publiciteitsstunt. Ja. Uh, maar uh, <kijkt> het lijkt alsof dat... Of dat dan, laten we zeggen, de hoofdmoot is? En tegelijkertijd is hij daar natuurlijk gewoon keihard aan het werken om allerlei dingen te, te regelen. Ja, nou ja, ik denk de, ho de hoofdmoot is wat ik net zei. is uh, Er zijn mensen aan het pootje baden in het kosmos. En het, daar kun je ontzettend uh, denigerend over doen. Maar ik vind dat enorm belangrijk. Omdat ik denk, het is een, het is een uh, stap zonder president in de vooruitgang. Uh, dus uh, uh, hoe, hoe lang bestaat de mens? Uh, nou, enkele miljoenen jaren. Uh, uh, de mens is op wereldreizen gegaan, heeft continenten ontdekt. Uh, in de 19e eeuw zijn ontdekkingsreizigers naar de Noord- en de Zuidpool gegaan. Dus, dus we zijn steeds extremere dingen gaan doen. En dit is gewoon een logische volgende stap. Dan mm. kun je dat betwisten dat het allemaal wetenschappelijk misschien niet zoveel hout snijdt. Ik denk dat het wetenschappelijk-technisch gezien. Uh, enorm belangrijk is om hiermee door te gaan. Ja. Nou zei u net even een bijzinnetje. Uh, ik hoop dat de regering ook uh, meeluistert en meekijkt. Ja. Uh, want die zitten natuurlijk met hun bezuinigingsdrift... Ja. Uh, ook wel te kijken naar die ruimtevaart. Ja. We hebben in Nederland dat s hè, in uh, Noordwijk. Nou, we hebben veel meer dan dat. Nou, oh, nou kijk aan. Dus, dus wat, wat, wat, wat dreigt er dan over de helling te gaan? Nou, er is in Nederland best een, een, een ruimtevaartindustrie van aanzienlijke omvang. U zegt ESTEC, dat is het technische centrum van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA. Eigenlijk kun je zeggen dat van alle onderdelen ESTEC wel het belangrijkste is. Zit in Noordwijk, hè? Zit in Noordwijk, daar staan... Uh, kamers waar satellieten worden getest op hittestraling, uh, uh, waar satellieten worden getest. Er uh, worden omstandigheden gesimuleerd uh, dat er, uh, die ontstaan wanneer raketten omhoog gaan. De enorme trillingen en waaraan satellieten blootstaan. Uh, die satellieten moeten heel in de ruimte komen. Dus dat wordt allemaal in Nederland getest. En daarnaast is er een, een ruimtevaartindustrie, daar zit TNO in. Daar zit de Universiteit van Leiden in. Uh, we hebben een bedrijf, uh, uh, space, Dutch Space in Leiden. Uh, daar worden echt hele belangrijke onderdelen van die, uh, al die ruimtevaartuigen. Dus, dus het levert ook heel op. veel werkgelegenheid op, zich? Het werkt heel veel uh, werkgelegenheid op, maar ook buitengewoon hoogwaardige werkgelegenheid. Want het is allemaal uh, op wetenschap, een technische wetenschap gebaseerd. Mm. En is het nu zo dat dat STEC dreigt uh, Nederland te verlaten? Dan eventueel als, als wij, uh, nou ja, wij dat is dan onze <coughs> overheid uh, denkt: van laten we daar maar wat op bezuinigen. Nou, de Estex zal niet onmiddellijk verdwijnen, maar uh, in dit soort programma's, Europese pro programma's, uh, speelt reciprociteit uh, een hele belangrijke rol. Hè. Dus uh, je stopt er geld in, dan moet er ongeveer evenveel geld uitkomen. Um, en als je dat niet meer doet, uh, ja, dan, dan, dan gaat de rest verder. En, en, en dan staat Nederland een beetje alleen. Dus om, om uh, in die ruimterace en die wetenschappelijke race mee te blijven doen, moet je ook gewoon geld investeren. Ook overheidsgeld. En ruimtevaart is uh, voor een groot gedeelte nog steeds geen uh, commercieel exploitable bedrijfstak. Hè? Zeg maar, als je kijkt naar de commercie, dan. Uh, uh, nou ja, zeg maar het lanceren van communicatiesatellieten, hè, dus de telecomsector... Uh, nou, dat is allemaal commercieel tegenwoordig. Maar ruimtevaart is ook voor een gedeelte uh, nog steeds niet commercieel. Met, met name wetenschappelijk heel belangrijk. Hè. Dus uh, astronomisch onderzoek, klimaatonderzoek uh, met name. En verdienen we er ook al aan nu? Uh, ik, ik zeg al, wat we eraan verdienen uh, uh, is met name uh, kennis uh, uh, en, en, en, en, en innovatie. Die, die, die uiteindelijk leiden tot producten die we weer kunnen verkopen? Uiteindelijk zal het altijd leiden uh, tot producten. Ke wetenschappelijke kennis uh, is bijna, uh, zeker technisch wetenschappelijke kennis leidt... Vroeger of later altijd tot nuttige toepassingen. Ja. Um, nou ja, kortom, u zegt nogmaals een keer ook tegen de mensen die erover gaan: uh, kijk uit dat je dit niet compleet wegbezuinigt. Want dan uh, heb je er misschien meer nadeel van dan, uh, dan die korte termijn bezuiniging. Ja. Nog even naar, naar Kuipers zelf. Het is de tweede keer dat hij naar boven mag. Bubbelokkels hebben we gehad. Ja. Dus uh, drie Nederlanders. Eigenlijk vier, hè, want dat ja. is nog die meneer Van den Berg geweest. Ja. Die genaturaliseerd ja, is dat was, Amerikaan. Was officieel Amerikaan. Ja. 1985. Ja. Um, nou maar goed, drie Nederlanders dus. Uh, is dat? Is dat bijzonder als je het vergelijkt met andere nou, landen? Dat is, dat is verhoudingsgewijs natuurlijk eigenlijk ontzettend veel. Ik bedoel, uh, volgens mij is er nog niet een deen of een zweet. Uh, ik moet me vergissen hoor. Maar uh, in ieder geval geen twee keer. Uh, en niet zo lang. Dus... Nee, Nederland speelt het spel eigenlijk, wat dat betreft, heel goed. Ik heb daar niet precies inzicht in. Dat voel ik me af, zitten daar dan ook nog politieke zaken achter? Maar politiek in ieder geval, dat gezegd, nou, nu is die een keer aan de beurt. Of is Kuipers gewoon een goede kandidaat, een goede, goed getraind... iemand die het, laten we zeggen, op zijn eigen kwaliteiten redt? Nou, wat, ja, dat is ook een beetje speculeren. maar wat misschien wel een rol speelt, is Kuipers is een Nederlander. En wat vaak blijkt in dit soort situaties, waar wetenschappelijk... Er moet worden samengewerkt tussen ve uh, verschillende culturen en talen... is dat Nederlanders ontzettend goed zijn in um, het mensen laten samenwerken. Dus in die coöperativiteit. En uh, nou ja, dat straalt hij ook wel uit, ja, denk ik. Hij en, moet een de... beetje bemiddelen tussen die Russen en die Amerikanen. Nou, ja. <laughs> misschien wel, ja. ja. <laughs> Ja, dat zou kunnen. Um, ik lees nog even één reactie voor van iemand die op onze site heeft gereageerd. Die is het dames oneens met de stelling. Uh, ruimtereizen waren er al helemaal aan het begin een uh, groot prestige-object. Uh, er valt in de ruimte niks te halen. Waar hebben we anders een planeet voor? Best leuk, hoor, dat er stel astronauten tegen investeringen van vele miljoenen... en het veroorzaken van, nog eens een keer een flinke wolk, CO2... een tijdje kunnen kijken hoe organismen reageren op omstandigheden... die ze op deze planeet nooit zullen tegenkomen. Maar goed voor Nederland, vraagteken. Eerder een extra teken dat het ons allemaal een rotzorg zal zijn... Of ons klimaatverziekt wordt. Nou, dat is iemand die er uh, vrij negatief naar kijkt, laat ik maar zeggen. Nou ja, <coughs> dat, dat is wel aardig. Uh, wat mij heel erg is bijgebleven van de ruimtereis van Wibbo Okkels in 85, is, uh, uh, dat, dat heeft hij ook ontzettend uitgedragen, Okkels, na die tijd, is van als je vanuit de ruimte naar de aarde kijkt, dan... dan het klinkt bijna uh, uh, pathetisch, maar dan snap je eigenlijk... hoe kwetsbaar uh, ruimteschip aarde is. Ja. Uh, en uh, het is wel zo dat uh, astronauten... Uh, dat zijn toch wel warme pleitbezorgers geworden van uh, de milieubeweging. Uh, uh, en, en pleitbezorgers voor ja, het belang om, om heel zuinig te zijn op ja. wat we hebben. Want we kunnen er inderdaad nog niet van af. Hè? Dus we zijn daarmee bezig. Ja. Uh, wij, u en ik zelf dat al niet meer meemaken naar Mars en dergelijke... Uh, maar we zijn aan het pootje ja. En dat is wel heel belangrijk. Ja. Dus het, is belang, het is belangrijk omdat de mens gewoon een nieuwsgierig dier is. Uh, ik, het is heel erg contrair uh, aan, aan de evolutie in de mens... om, om dit niet te doen, denk ik. Zijn, wij zijn gewoon... ...genetisch bepaalde ontdekkingsreizigers. Uh, maar het is ook heel belangrijk uh, om het, het besef uh, beter te doen postvatten... Uh, ...waar we mee bezig zijn met uh, inderdaad CO2-uitstoot en dergelijke. En hoe kwetsbaar onze atmosfeer ja. eigenlijk is. Nou, het is inderdaad wat u zegt, uh, ook is daar is daar eigenlijk na zijn carrière als astronaut heel druk mee... ...en uh, is, is daar nog steeds heel actief ja. mee. Dus dat is het bewijs dat dat ook in die kant uh, voordeel heeft. Uh, we gaan kijken wat onze luisteraars vinden. Uh, u luistert mee en komt zo meteen graag bij u terug... Erwin van der Brinktus, hoofdredacteur van het technologietijdschrift De Ingenieur. Bijna duizend mensen gestemd. 71% is het eens, met de stelling 29% oneens. De ruimtereis van André Kuipers is goed voor Nederland. Stand.nl, goedemiddag. Hebben we contact nu met de Soyuz-raket? Uh, uh, uh, ik, uh, ik weet niet of ik al in de uitzending ben. Ja, oh, ik dacht dat u in die raket zat, zo klonk het een beetje. Maar, uh, ja, u, u nee, bent... maar zo voelt het ook hoor, als ik de radio aan heb. Maar goed, goedemiddag. goedemiddag. Uh, dit is Rosita van der Wouden uit haar eigen rak raket op de A12. Uh, ik ben het helemaal eens met de stelling, maar uh, daar belde ik eigenlijk niet over. Oh. Uh, in, ik heb een kleine opmerking over de drie vragen aan het begin. Namelijk de eerste vraag was of ik ieder jongetje liefst in de schoenen van André Kuipers zou willen staan. Oh inderdaad. ja, ik voel het al aankomen. Ja, hè? Ja, ja. Ja. En ik uh, zou even. toch willen vragen, hè? Meisjes ieder jongetje, willen ook wel graag? Ja, ieder jongetje en meisje wil toch in de astronautenschoenen nou, van Kuipers. staan? Precies, toe. precies, hè? Ze willen toch zo graag dat meisjes beta studies gaan doen en zo? U hebt helemaal dus, gelijk, mevrouw. <laughs> en zou u dat nou, willen? Ja, goed. Zou u dat willen? En, nou ja, ik had vroeger alle boeken van die titulaar thuis in de kast staan hoor. Kijk aan. Ik vond het allemaal geweldig. En bent u uiteindelijk ook die kant op gegaan qua beta studie Helemaal niet, helemaal ja, niet. Dat is dan maar, wel weer jammer. Uh, het was uh, een mooie kinderdroom. Uh, dank voor de correctie. Stand.nl, goedemiddag. Hallo? Ja, uh, ondanks al die techniek die dan door de ruimtevaart is ontstaan... Uh, zijn we een beetje traag vandaag, jongens. Um, hallo? hallo? U spreekt met meneer Van Naars uit Amsterdam. Ja? Ik ben het daar toch niet mee eens. Wat zoeken we daar toch? En we zoveel geld daarvoor uitgeven. Laten ze liever op de aarde wat dingen gaan doen. En ik hoor alleen maar economie, meneer, en schij uit... Nee, dat, moet, dat moeten we niet hebben, denk ja. ik. Maar u hebt net van de ingenieur gehoord dat het ook veel mooie dingen heeft opgeleverd ja. waar we op de aarde ook iets mee kunnen. Ja, ik weet het niet hoor. Ik heb bedenksels er toch bij. Nou, u gaat ook niet kijken zometeen? Uh, ik denk het niet. Nee, nee, nee, nee. ik heb daar uh, nee. nee. Dank u wel voor het bellen. Stampen.nl, goedemiddag. Hey, een hele goede middag met Roegro Manescu. Hallo. Hoi, ik ben het uh, helemaal eens met de stelling. Ik denk dat het een bijzonder goede vooruitgang is voor Nederland dat André Kruipers ruimte in gaat. En wel om de reden dat die overbevolking hier, die wordt natuurlijk steeds groter. En als er dan weer eentje weggaat, gaat, dat is voor iedereen beter. Maar hij komt wel weer terug hoor. Wat zegt hij daar? Hij komt wel weer terug over een halfjaartje. Ja, maar goed. You win some, you lose. Ik heb natuurlijk een halfjaar... Nu is het ook nog maar een half halfjaar voordat zijn studievisum is afgelopen. Dus dan zijn we die na een halfjaar weer bij. U wilt gewoon een beetje Nederland opruimen. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goeiedag Gies, ben ik ben met Anko Dubbeldam. Anko. Hey, ik ben het uh, niet eens met, uh, met de Stelling. als je ziet, uh, ja, hoeveel mensen in Nederland het, uh, het moeilijk hebben, uh, slecht hebben, zeg met kerst op straat leven. Uh, ik al hoor dat er 8 miljard uh, euro in gaat zitten in zo'n zo geintje. Maar van 2 miljoen uh, ruim door Nederland moet bijgedragen worden, dan denk ik, uh, ja, we zijn er mee bezig. Ja. ja? Is het zo één op één te zeggen? Want het levert ons ook heel veel op misschien, hè? Het levert ons misschien wel werkgelegenheid op. Er zijn bedragen die vanmorgen op de radio voorbij komen. Kijk, en wat voor gelegen, werkgelegenheid is het? Het is voor mij maar voor een heel klein select groepje mensen die, uh, mm. ja, die behoefte hebben. Om er zoveel geld van uit te geven, dat... Uh, ja, bijvoorbeeld die zonnepanelen, die moeten ook allemaal in elkaar gezet worden natuurlijk. Dus dat, dat is dan toch werkgelegenheid, lijkt me? Is dat in de ruimte. Nee, maar door, door experimenten daar uh, wordt, wordt die techniek alleen maar verbeterd... en, en kunnen we hè, straks misschien allemaal een zonnepaneel op ons dak zetten. Ja, ik geloof niet dat er 8 miljard, uh, miljard voor nodig is. Nee, nee ja, goed. Nee, jij, blijft, jij blijft kritisch en dat is ook goed. Stam.nl, goedemiddag. Ik spreek met de heer Van Rest. Ik uh, zeg volledig mee eens doorgaan om drie redenen. Ten eerste, wij konden niet eens praten met elkaar, of althans niet zo goed, als niet al die ruimtevaart mobiel enzovoort, transistors, dat is door de ruimtevaart erin gekomen. Mm -hmm. Ten tweede, het noem ik dan een beetje sarcastisch, maar het is echt zo, brood en spelen. Uh, voetballers betaal je ook een, hele, kost ook een hele hoop geld, een dure voetballers dus levert niks op. Dit levert in de toekomst nog weer uh, leuke dingen op. En je ziet hoeveel mensen er vandaag naar kijken. Dus als de vorm van brood en spelen vergeten de mensen even de rottigheid. En denken mee aan de toekomst. Ja, ja. Nou, dat is mooi bekeken. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, Smit uit Rotterdam. Uh, het is natuurlijk altijd een genuanceerde stelling. Ik ben erop tegen omdat uh, we als Nederland er in die zin niet zoveel meer opschieten, vind ik. Uh, omdat we alles er ontwikkelingen komen uit de ruimtevaart. vaak daar zal zijn opgenoemd, dan moeten wij er toch als gebruiker voor betalen. Dus de grote uh, organisaties die ertussen zitten, die hebben ook zo hun verdiensten eraan. Die 100 miljard is uh, op wereldniveau voor de, wat betreft de nieuwsgierigheid van de bevolking en de mens... helemaal niet zo'n groot bedrag. We moeten er natuurlijk gewoon hier heel erg goed op letten dat wij er in die zin groot voordeel van hebben. En dan kost het inderdaad wat geld. Dus ja, wij worden als Nederland niet direct uh, nou echt als burger daar wijze van. Nee, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, gesprek met uit Gouda. Hallo. Hi. Uh, nou, ik vind een, het uh, een, een secretaire behoefte, aangezien dat we net ook een uh, medepersoon ook zei van ja, het is te veel, we geven er te veel geld voor uit, vind ik ook persoonlijk. Ik vind dat we eerst andere mensen moeten helpen met 8 miljard geld die we aanbesteden aan de luchtvaart. Ja. Ja. Maar, dus maar dat, jij rijdt nu in de auto zo te horen, of niet? Ja, dat klopt. En heb je daar bijvoorbeeld een navigatiesysteem in, of niet? Ja. Nou, dat komt door die ruimtevaart. Ja, Vroeger moest je op elke hoek stoppen om de weg te vragen. nou rijden je er gewoon rechtstreeks naartoe. Dus dat is toch hartstikke ja. makkelijk allemaal? Ja, dat klopt. Maar ik geef het nogmaals aan, dat is een, dat is een luxe waarde. Ik bedoel, we kunnen eerst geld besteden aan mensen. Mensheid ja. die we ja. nu op, wat man ook net aangaf, dat we kerstdagen... kerstdagen ja. ...de mensen geen dak onder z'n hoofd hebben of geen eten hebben. Kunnen ja. eerst aan hun boe uh, besteden dan het 8 miljard ja. aan hun... Uh, Luchtmassa nee, uh, oké, okay. uh, ik, ik, ik duidelijk. een ik duidelijk, ik een te... ja? Dankjewel, Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, met Marco Dijkhuizen. Zeg het maar. Uh, ja, ik ben het totaal eens met de stelling. Ik zie het in een, ook in een zelf, uh, als kok zijnde, in een heel groot perspectief. Dat het gewoon bijdraagt voor, voor de hele mensheid. Alles wordt daar ontdekt. Als kok zijnde, nee, nee. zeg je? Wat zegt u? Als kok zijnde... Ja, ik ben chef-kok en ik werk veel met leerlingen en jeugd, enzovoort enzovoort. Oké, okay, maar, maar hoe, hoe pas jij dat dan, zeg maar, hoe vertaal je dat dan van, van de ruimte naar, zeg maar, jouw dagelijkse praktijk? Uh, nou, uh, door mijn leerlingen soms te interesseren wat er in de ruimte wordt gegeten, hoe het wordt gegeten, ja, ja. met een, een bepaalde manieren, hoe er wordt... Uh, ik ben daardoor geïnteresseerd geraakt, omdat ik in het verleden op STEC onderwijs heb gerugbied vanuit Den Haag. Ja. Dus toen praat ik veel met die studenten en die mensen die daar werken in de ruimtevaart. Ruimte. Toen ja. ben ik me gaan interesseren. Er worden ja, kiepte ja. planeten ontdekt en... Uh, uh, het is, uh, als wij nu daarmee stoppen en niet gaan meedoen... dan worden we door de technologie op een bepaalde manier uh, ingehaald. We hebben het ingezet, nu moeten we het af gaan maken. Ja, want ik bedoel, in elke keuken staat tegenwoordig een magnetron... en volgens mij begon dat ooit in een ruimteschip, toch? Ja, precies. En ik in de keuken gehanteerde HCTP, Edward analyzing, bla bla bla bla, uh, voor de hygiënecode... Die wordt in de ruimte uiteraard met natuurlijk ook gehanteerd ja. op meerdere gebieden. Nou, misschien is dat toch wel het grootste probleem, dat ze eens inzichtelijk maken... van wat ze dan met die experimenten uiteindelijk allemaal, allemaal doen. Want uh, inderdaad, als je dan ja. hoort van ja, experimentjes... en dan zeggen mensen ook, ja, moeten we daar nog geld aan uitgeven? Maar het levert toch heel veel gebruiksgemak op uh, in ons dagelijkse leven. Het is, het, is het is groeien de ruimte. Ik zie het ja. als een team dat gaat uitgroeien. De, de moderne tijd in en we gaan het allemaal nodig hebben. Ja. Maar zodra men iets niet begrijpt... Je keurt met het af. Ja. Beter pleeg jezelf ja. eerst onderzoek om het te begrijpen. en ga dan ja. afkeuren. We gaan het voorleggen nog even aan Erwin uh, van der Brink. Dank voor het bellen. Dat zeggen we tegen iedereen trouwens. Uh, want uh, ja. wij maken ons hier ook klaar natuurlijk, voor die lancering. Gaat uh, ook live worden uitgezonden op Radio 1. Erwin van der Brink is uh, hoofdredacteur van het technologietijdschrift De Ingenieur. Nog even naar dat, met dat laatste punt beginnen. Mm -hmm. uh, want u hoort toch ook, er is toch ook wel wat sceptisch hier ja. en daar. En dat zijn toch mensen die zeggen: ja, wat hebben we er eigenlijk aan? Ja. Ja, nee, dat, dat snap ik ook wel. Maar het gaat om investeren in de toekomst. En daar zal niet altijd vandaag of overmorgen... een bruikbare toepassing uitkomen. Maar je, je moet het verhaal eens een keer omkeren. Als je het nou niet zou doen, wat zou je dan nog meer niet kunnen doen? Dan kun je eigenlijk, want wetenschap is gewoon nieuwsgierigheid. En als die nieuwsgierigheid geen rol meer speelt... Dan, dan stopt alles. Uh, laat ik een ander voorbeeld noemen. De, de um, Chinese keizer heeft op een gegeven ogenblik uh, verboden... om uh, te varen met jonken met meer dan één mast. Uh, omdat hij het gewoon niet nodig vond uh, dat zijn schepen uh, op ontdekkingsreis gingen. Nou, We weten wat er uh, daarna met China is gebeurd. Het land heeft gewoon duizenden jaren achterstand opgelopen. Ja. Um, dus nieuwsgierigheid is gewoon enorm belangrijk. En ik ben het met veel luisteraars eens. Of ik, ik snap dat veel luisteraars zeggen. van, nou, Het gaat om enorme bedragen. Hè. Europa stopt er 8 miljard in. Dat hele ISRS kost uh, uh, 100 miljard. Maar dat is een investering over een groot aantal uh, jaren. Zo niet decennia. Uh, en als je dat afzet tegen bijvoorbeeld wat er jaarlijks in de westerse wereld aan bewapening wordt uitgegeven. Is dat echt Absoluut ja. een heel klein bedrag. Ik geloof ja. dat er duizend miljard of meer in de westerse wereld jaarlijks aan bewapening wordt uitgegeven. Ja. U gaat ongetwijfeld mee uh, luisteren en kijken. Uh, de lancering is zometeen aanstaande. Dank dat u mee deed aan het standpunt.nl. Erwin van der Brink, hoofdredacteur van de Technologietijdschrift, de ingenieur. nog even naar de laatste stand van zaken op onze site. Meer dan duizend mensen gestemd. 71% eens met de stelling, 29% oneens. De ruimtereis van André Kuipers is goed voor Nederland. En Nederland staat dus achter hem. Ik neem dat hij meeluistert, Tim Overdiek. Jazeker. In die Soyuz, ja. na Radio 1. Het Af en ja. <laughs> hij wat, gaat wel... zo, wat gaat er zo meteen gebeuren? Uh, 16 minuten over 2 en 15 seconden. We hebben onze eigen timer. Dan gaat hij de lucht in als alles goed gaat. Daar gaan we wel vanuit. En dat gaan wij verslaan. Vanaf 5 over 2 naar de ster met Piet Smolders. Mark Hamer in Baikonur, iemand in Noordwijk waar familie toekijkt... en ook bij het vluchtleidingscentrum in Moskou. Op alle fronten zijn we klaar om verslag te doen van de lancering. Om kwart over twee, een minuut later. Goed zo, zometeen dus na tweeën is dat NOS met de lancering van André Kuipers. En daarna is het gewoon Dit is de dag van de EO met Thijs van der Brink. Ik wens u een prettige dag verder. Goedemiddag. Als je echt luistert naar elkaar, dan hoor je zoveel meer. NCRV. Radio 1: Jaaroverzicht. Het noorden van Japan is getroffen door een zeer zware aardbeving